Hier in Boekraad met het NMR Journaal. De politiemensen die gisteravond een man doodschoten in een woning in Rozenburg... waren door de crisisdienst van de GGZ gevraagd om daar naartoe te gaan. Volgens het Openbaar Ministerie werden de agenten in de flat geconfronteerd... met een man met een mes waarna ze schoten. Het slachtoffer is een man van 30. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De crisisdienst biedt spoedeisende hulp aan mensen... met psychiatrische problemen en verslavingen. Over wat zich in de flat in Rozenburg heeft afgespeeld... en waarom de politie werd ingeschakeld is nog niets bekendgemaakt. Voormalig topschaatster Hans Boekema Schut is overleden. Schut werd in 1968 in Grenoble olympisch kampioen op de 3000 meter. Ook verbeterde ze tot drie keer toe het wereldrecord op die afstand. Samen met Steen Geiser en Carrie Gijzen zorgde Schut voor de doorbraak van het vrouwenschaatsen in Nederland in de jaren 60. Amper gesteund door de Schaatsbond doorbraken de drie de hegemonie van de Russen, die vanaf 1952 alle medailles bij de wereldkampioenschappen hadden gewonnen. In 1971 stopten ze met schaatsen, Hans Schut was 80 jaar. In Spanje zijn vijf mensen opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Een 14-jarig meisje zou in de regio Navarra zijn uitgehuwelijkd in ruil voor geld, drank en eten. Onder de arrestanten zijn ook de ouders van het slachtoffer, schrijven Spaanse media. Het meisje zou door de familie die haar kocht zijn gedwongen om te bedelen op straat. Het geld dat ze zo verdiende moest ze inleveren. Ook was ze gedwongen te trouwen en mocht ze niet naar school, al dus de politie. Vorige maand werd ze opgespoord en in veiligheid gebracht. Max Verstappen heeft de kansen op een nieuwe wereldtitel in de Formule 1, flink zien slinken. Door een dramatische kwalificatie in Brazilië start hij morgen vanaf de 16e plek. Pole position is voor de leider in de WK-stand, Lando Norris. Het weer, vanavond en vannacht overwegend bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Morgen breekt vanuit het westen de zon door en klaart het geleidelijk overal op. In de middag is er flink wat ruimte voor de zon bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen en welkom bij de nieuwe aflevering van de Nerdmark steeds Iedere zaterdagavond zijn we bij je. van 9 tot middernacht met de eerste uur uurtje: het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party update en natuurlijk de team boven, beste platen van de Straks in twee tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar, naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vorige week weinig gepresenteerd. Wat betreft babbelen op de radio, nou vanavond uh, gaan we het proberen, maar ook bestemmen ze nog steeds niet. Ik dacht, uh, hè, we gaan even langs de Kruidvat. En, uh, ja, voor apotheek of de ethos. Uh, hè. We mogen geen reclame maken, maar in ieder geval uh, hoestdrankjes, uh, pilletjes. Uh, nou ja, van alles is nog wat geprobeerd en in de twee dagen dacht ik zo, ik ben er vooraf. Nou, weinig kans, want... Uh, ik ben nog steeds stif en en ik hoest de longen uitblijven. En dan ben ik ook nog zo eigenwijs op te roken. CFM Zandvoort, daarna ik mag me steeds... Young Warming Up voor jouw stappenavond als opening. Hoor hier Joshua Funk en John Solution met Jack or Soul. Onderweg zometeen Nimino. Maar eerst die Fall and Wet met Everybody. Hoort hier op CFM Zandvoort. En een hele goede avond. Here's a song now. everybody in the house. Into the end. Everybody. Listen to me. Hey. Ja, dat is on your favourite radio show. The Nightwalk Main Stage. In uh, Zwitserland, volgens mij. En uh, ja, de roots zijn half Zwitsers, half. Uh, ja, wat is het? Afrikaanse, Zuid-Afrika. Norah Pugh met uh, Wastelands. En daarvoor horen we Nimino met Better. Dat samen met Malta. Nieuwe muziek van uh, Nimino. Zien we hem eens antwoord? Nightwalk meesteeds. De Jamaicaanse, Jama moet ik zeggen. Zoals je verkoud bent, dan heb je nog steeds plakgeblekt. Jamakazen reggae-artiest uh, Jankoer is in hoger beroep uh, veroordeeld tot acht jaar en vier maanden cel. Het uh, gerechtshof Amsterdam achter hem schuldig aan poging tot woord op uh, een concertpromotor die, die uh, in oktober uh, 2021 neerstak op de Amsterdamse Dam. De straf is zwaarder dan de zes jaar cel die de rechtbank in 2022 oplegde voor een poging tot doodslag. Volgens het Hof is bewezen dat de 47-jarige artiest... met volbedachte raden handelde. De Q die optrad in Amsterdam had een zaakconflict... met de concertpromotor over een betaling. En hij wacht het 45-jarige slachtoffer op de dam op... en stak hem onverwachts met kracht in de buik. Dus ja, ja daar moet je voor bloeden. Hè? Als je, hè? Zo werkt het nou eenmaal. Het is een beetje... Hè? Tegenwoordig doen we het allemaal met, met messen en met pistolen. Vroeger deden we dat gewoon, uh, gaan we aan tafel zitten, gaan we babbelen. Misschien verslaan we elkaar de hersens in. En daarna gaan we een biertje drinken, maar tegenwoordig uh, doen we dat niet meer. Hè. En Shaw uh, Diddy Kamps, die is uh, afgelopen donderdag aangekomen in een federale gevangenis in New Jersey. Daar begint hij zijn celstraf voor het aanzetten tot prostitutie. Zo meldt uh, ABC Nieuws. Komt zat al ruim een jaar in de gevangenis in afwachting van zijn zaak. De 55-jarige Amerikaanse rapper... Is op verzoek van zijn advocaat overgebracht van de gevangenis in Brooklyn naar eh, FCI4 Dix. De locatie biedt een speciaal programma voor eh, onder andere drugsbehandeling. Door daar maar mee te kunnen doen, kan Bernie mogelijk zijn straf verkorten. De rapper zit in de een aparte eenheid uit voor het uh, afkick-programma. Uh, dus uh, ja, we zijn benieuwd. Uh, die strafvermindering. Maar uh, hij is natuurlijk al 55. Dus uh, voorlopig. Uh, eh loop zit hij nog even. Zie je van Zalts voor het Nightwalk mee steeds. Muziektafel zit je aan je radio gekluisterd. Frankie Wah and Gacho. Met I'm watching you so many times. Een oude plaat in een nieuw jasje. <tied> main stage with it with, with Mario Zandford Zenfort Seturario in a sound this is the FM Zandford Today at ZFM Zanford. ZFM. The Nightwalk Mainstage. Nightwalk Mainstage. <laughs> Playing all the hits. All the hits on ZFM's Nightwalk. Benuto en Jeremy Joshua met Make Me Feel. En daarvoor horen we Mirko en Meeks met Do Your Thing. Zaterdagavond de wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Zaterdagavond jouw stapavond. En uh, zoals altijd eerst beginnen we eerst met de feestjes, uh, de wekelijkse feestjes. Amsterdam, Brainwash Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend, dus natuurlijk op het Rembrandtsplein. En eh. Uh, de line-up in handen van onze eigen Zandvoortse Raymond Hij doet daar een line-up en staat zelf op nog steeds achter de deks. En vanavond heeft Raymond dan meegenomen Marijn Jansen, Lucas Vers en de MC's Hij is Vanavond dus uh, in de Escape Weekly bij Brainwash. En als we doorgaan, dan komen we bij Encore in Amsterdam. Dat is op de Leidbaansgracht. Daar zit de Melkweg en daar hebben we een wekelijk Spaceje Encore. De Hoop of hip-hop en RB. En dat begint rond de rotte klok van middernacht. En dat is natuurlijk. Uh, voor meer informatie, encore aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je al die informatie. De home of hip-hop, RB en other black club music. Zoals ze zelf zo mooi zeggen. En nog een feestje. In de warehouse, dat zit er op de Elementenstraat, dus achter de Stationsloterdijken. Daar hebben we Energy Saturday. Begint vanavond om 11 uur, duurt tot half 6 in de ochtend. In de Elementenstraat. Dus uh, techno, hard techno en hardcore. En voor meer informatie, wat dubbel, dubbel T, hè? w a t, -t events.nl Of gewoon even kijken op elementenstraat.nl Met onder andere Baseball, BLK, Jazzy Jots, Negative, Rebecca en een special guest. Vanavond dus uh, Energy Saturday in de, de warehouse in de Elementenstraat in Amsterdam. En dan hebben we ook nog uh, een feestje wat vanmiddag om 1 uur is begonnen. Dat was de Rave Game in de Thuishaven. Op het Thuishaventerrein moet ik zeggen. In, uh, op de contactweg in Amsterdam hè. Ze Ook in Sloterdijk. En er waren we vandaag. Uh, Tom Wax aanwezig, Marcel Woods. Ze zijn er nog. Airwell, Airwave moet ik zeggen, Frankie Joes. Sander Kleinebergen. Eric E. Dimitri. Ronald Molendijk, Lucien Ford. Amy Oeger, Isis, Dano. José, Mark van Dalen, Sally. Nou, grote te veel om op te noemen. En het duurt nog tot uh, 11 uur vanavond. Een rave game. In, uh, de op het thuishaventrein in Amsterdam. En dan zover ook de parties. Terug naar de muziek. Keep Mac. But what am I gonna do? the Netherlands Dario Nunes en Ali Royas, featuring Tony Valentio. Valentino moet ik zeggen met de Boom. boom. En daarvoor Revival House Project en Alexa Pearl en Nambi met A Deeper Love. Zien we hem zo Nightwalk Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen erg populair in De clubs, op de streams, op de radio en op de indoor festivals. Want uh, ja, outdoor, het is een beetje koud in waren ze er nog wel natuurlijk. Vorige week waren er nog een paar outdoor feesten. Natuurlijk hadden we nog uh, ADE. En. Er waren ook meerdere feestjes buiten. Maar gelukkig ideetjes. Dus dat scheelde weer. Nightwalk 10 deze week op 10. Nick van met uh, Lalo's Groove in de Mark Rola Edit. Op 9 Mark Deed en Luke Deed met Cats Like That. Op 8 Boomski en Kepler uit de UK met Get Down. Op 7 Vinter met Space Pump Space Jam. Op 6 Roos en uh, Ranger uh, Truco met Need Your Loving. Op 5 Mr. Belt The Weasel en Roos met Ain't Nobody. Op 4 Joe Roulette met uh, No Hesitation. Op 3 deze week Jonas Blue en Malise met die heerlijke plaat Edge of Desire. Deze week op 2 Roos en Ryan Nichols met Time Again en nog steeds op 1. Een van de populairste platen op dit moment. Uh, op de streams, op de radio en op de indoor festivals. Prospa en Cosmo Kind met Love Songs. Ja, die heb je al zo vaak gehoord. Vandaag even niet. Vandaag heb ik andere muziek voor je. En en Navos met Steel Drums. Music, world renowned DJs in the middle. ZFM Zanfort ZFM The Nightwalk Mainstage Nightwalk Mainstage Playing all the hits on ZFM's Nightwalk in Engeland. En daarvoor worden we Kevin McKay met Love Will Save The Day. Ook een oude, gouden klassieker van begin jaren negentig in een nieuw jasje gestoken. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. De Nightwalk meestal. Tuurlijk zo meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global Housewives. En straks in de derde uur vliegen we heel naar Italië. Bij de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vleur nog even muziek. Sony Fondera en Jazzy met All This Time. In de Armand van Helden remix, maar eerst die ziek met That's Jack. Ik zeg tot zo meteen, na de break...